Ik kom ook, de dus als je de op, uh, aankomt, hier al, de rest van de week zou je toch bij 4 bijna gaan, dus is het een voordeel. Ja, een halve is de ja, ja. land van ja, misschien over uh, twaalf weken, met z'n tweeën. Maar voor kom aanrijden, druk je de stekker uit en dan gooi je klempje open, dan vlag daar, en dan vlag aan de andere kant. Drie naar uit, en ik principe ben je klaar. Nee, de hele dag de tijd om de bakken neer te zetten, hier een, kaartje, hier een kaartje... Ja, ja precies. Huh. Nou ja, dat is wel prettig toch? Dat is echt ideaal. We hebben toch nog best wel een vlakte dan moet uh, ik er bij uh, Ja, daarop. Uh, zonder. Nou, elf euro vijf, elf euro tien. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> We hebben de varkens en zijn ventjes bij. Nee hoor, dankjewel. Ik heb gewoon met je koudje Daarom. Ik zou misschien meer op de Nee, dat gaat het geweest. Kijk eens aan, het is er weer. Dankjewel. Heet je ook uh, gebakken bokking? Of, uh... ja, ja, ik heb ze 1,75 per stuk. 3 voor 5 euro. Uh, Maak maar er ook twee of één. Nee, eentje, lekker. Eentje. Ja. Ik ga hem even bakken. Oh lekker joh. Ik had het nog niet gezien. Dus, uh... leck, leck, leck. Ik heb mijn kaartje druk bestaan.